en ja Timmy Euro met het uh, onvergetelijke nummer Hurt. Ook zij uh, was vandaag uh, aanwezig in de rubriek Artiest in het Licht omdat ze jarig is. Ze is geboren als Rosemary Timothy Euro in Chicago op 4 augustus 1940 en overleden in Las Vegas op 30 maart 2004. Ja, ze was een uh, groots Amerikaans zangeres. In 1952 verhuisde ze naar Los Angeles vanaf Chicago. En hier nam zij in 1959 haar eerste plaat op voor Liberty Records. In 1961 al had ze de grote hit Hurt die we zo zojuist gehoord hebben. En dat was ook meteen haar debuutsingle. Daarna had ze in de jaren 60 en 70 nog een aantal hits, waaronder I Apologize. Maar het succes van Hurt heeft ze internationaal gezien nooit meer geëvenaard.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 Vanwege een hersentumor overleed Timmy Juro op 63-jarige leeftijd thuis in haar slaap. Ze liet haar man Robert en haar dochter Milan achter. En volgens haar wens werd haar as uitgestrooid over het graf van haar ouders in Cicero, Illinois. Goed, genoeg triest. We gaan over naar iets ontzettend vrolijks. En daarvoor kijk ik even naar mijn collega sidekick uh, Beb. ja. Wie heb hebben we haar, vandaag heb bij ons aan tafel? Ik heb haar uitgenodigd en ze is gekomen. Hier zit naast mij een middelbare meid, dames en heren. Een middelbare meid, Hanni Hogekamp. Want er staat weer wat te gebeuren, Han. Ja, ik, en ik zit hier eigenlijk met twee andere... Middelbare meiden aan tafel, hè? Laten we eerlijk zijn. Oh, Beetje, oh, wel, oh, ja. Wel, Beetje wel, ja. <laughs> Qua omschrijving wel. <laughs> en onder mijn meisjesnaam, hè, Hannie Cruze. Ja, ja Hannie eigenlijk. Hannie dat ja. heb je toch ja. liever, hè? Han? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, het gaat weer gebeuren, hè? Het gaat weer gebeuren. Gaat weer gebeuren. We hebben, ja. Je hebt geloof ik twee jaar geleden was de laatste show van de Middelbare Meiden te zien. Ja, met ballen? Ja, ja, dat klopt. Dat was de laatste voorstelling. We beginnen altijd in Zandvoort. Omdat we de, de, de repetitieperiode in de krocht mogen doen altijd. Ja. Dan gaat Theo op vakantie. En dan krijgen wij de sleutel. Misschien vertel ik nou iets wat helemaal niet mag. <lacht> <lacht> maar in ieder geval. Dan is de krocht even van ons. En dan kunnen we na zes weken timmeren zagen. Zingen, dansen. Lichtplan maken. Met de regisseur aan de gang. En na zes weken zijn we er klaar voor. En spelen we altijd twee voorstellingen. Voor het stand, voor het publiek, wat gewoon voor ons heerlijk is, want het is gewoon fijn publiek. Dus wat er komt. Want jullie zijn dus bezig. Theo is op vakantie, wat wij waarschijnlijk helemaal niet mogen vertellen. Heel plezier, Theo. Wij komt je een nieuwe voorstelling aan. Hoe heet die? Deze voorstelling heet Even lekker Emmeren. Nou, wat willen we allemaal wel? <laughs> ja, ja. En wij, wij Nederlanders emmeren wat af, dus het is waarschijnlijk ook heel herkenbaar. Uh, dus het gaat sowieso over het emmeren, want dat dat, dat, dat doen we allemaal, en zeker op middelbare leeftijd. Mm -hmm. uh, noem maar op, hè. er is van alles te noemen. Maar het gaat ook over het de uh, bucketlist. De, de, de emmer, de bucket. Ja. Want, uh, ah, ja. Ja, ja, ja, ja. Iedereen heeft eigenlijk wel een, een, een wens op zijn bucketlist. Van, nou, ik wil dat graag nog doen. Oké. Okay. En we gaan uh, op de avond zelf dus een, een bucketlist samenstellen met de zaal. Oh, wat leuk. Mogen ook hun, uh, wens Verklap voorgeven. je niet te veel? Verklap nee, je niet te veel? Nee, dan kan je er vast oh. over nadenken. Oh. Okay. Wat is mijn bucketlist? Ja, ja. ja, ja. ja. ja. Heb, ja jij, heb jij een bucketlist, Beb? Beb? God ja, ik zal zeker in die zaal zitten. Nou, ga ik me erop voorbereiden. Nee, dat kan je nou dus al doen. Ja, want dan dus spelen we wel een beetje vals, hè? Maar, maar, ja, want daar gaan wij alvast erover nadenken. Nou, Wat Vaak aan reizen. Daar <lacht> nou, vaak is het uh, op reis, ik wil ja? daar of daarheen. Of uh, ik, ik, ik wil een taal leren, ik wil nog Spaans. Of nou je noem maar op. Iedereen ja, heeft, ja, ja, ja. dat komt ja, dan ja, ja. Dan heb ik een bucketlist? Ja. ja, ik zou ja, nou, het is nou dat jij zegt dat reizen. Ja. Ik zou ooit nog eens een keer heel graag naar Israël willen. Ja, ja, ja. zie je? Ja. Zie je? Dat is dan toch wel. Ja. En Ierland. Ja, ja. zie je? Ja. Oh, op die manier. Ja, ja, ja, ja. Ik zou ja, ook... ja, ja. ja. Maar iets om te doen, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik zou misschien wel een keer met Hanni mee willen doen met zo'n oh, uh, met zo'n zo zo zo'n nou. heel klein rolletje. Zo heel, <laughs> dat Ik even. Gaan we een <laughs> ook een grapje mag maken. Dat Dolly lijkt me zo leuk. Dolly met mij mee. Nou, dat wordt enig. Nou, verraad. Ja. Verraad Zet het op lijst zetten. Ik ga het komt. op de lijst zetten. Ja, ja Verraad ja. aan ons wanneer Dolly in de zaal gaat zitten... om op podium geroepen te worden. Uh, we zijn hier in Sandvoort 21 september, dat is vrijdag. En zaterdag 22 september. Dat is al snel, hè? Ja, dat is verschrikkelijk snel. Het is verschrikkelijk snel. Het is nog zes of zeven weken toch? Ja, Dolly, je mag me zenuwachtig. We zijn zo voorbij hoor, Ja, Ik hoef maar een map uit mijn hoofd te leren. Jongens, het valt hartstikke mee. Maar ook daar merk je in dat je wat ouder wordt. Vroeger kon je gewoon heel makkelijk dingen leren. Ja. Uit je hoofd leren. Je, ja. je moest even stampen ja. voor een tentamen. Ja. Ik en je weet, vergat het ik, die dag ik, ik, weer, ik maar dat, nog het weer. Dat maakt op, niet op, uit. Als je, het, ja. uh, als je het maar op het moment Supreme ja. allemaal uh, nog in je hoofd had zitten. Uh, is dat even wat, wat lastiger? Ja. ja. Nou ja we zijn dus, ik ben met Anne-Marie samen. Dus ja. Anne-Marie Henselmans. Uh, het nou, is uh, gewoon een perfect duo samen. Marie ja. en Han. Uh, en, uh, Hoeveel jaar begeleid. zijn jullie al samen eigenlijk? Uh, de meiden zijn begonnen in 2005. Ja. En we komen voort uit het theaterrestaurant Suikerhof in Amsterdam. Dat had, uh, was van Rob Hogenkamp, dus mijn lidgenoot. Ja. En ik werkte daar ja. met een heel creatief team. Dus ook Rob Roelenveld, die zat er achter de piano, maar componeerde ook alle muziek. Ja. En die, uh, dat hele creatieve clubje is op een gegeven moment uh, de middelbare meiden begonnen. We wilden heel graag het theater in. En uh, nou wat, wat noemde ik net 2005? Ja. 2005 in die ik, tijd ja. had je heel veel uh, stand up comedian. Ja. Je, ja dat was in opkomst, ja. opkomst. Ja. Dat was in opkomst. Iedereen die uh, jong was en goed gebekt, die had een eigen theaterprogramma. En uh, wij wilden graag wat doen samen Annemarie en ik. En wij dachten ja, a, zijn we niet jong? Uh, uh, we zijn middelbaar en. B, uh, toen hadden we ook meteen die naam. Toen dachten we middelbare meiden. Leuk. Ja, en ja, dat is goed. toch wel herkenbaar. We hebben niet alleen maar meiden in de zaal. Eerlijk moet ik zijn. Want er uh, komen heel veel mannen. Die, nou, die zijn natuurlijk ook best geïnteresseerd ja. in middelbare ja, en meiden, het heel toch? Maar <laughs> oh, die willen ze gewoon weten wat er, over ze, wordt. Weten wat er nou over ze gezegd wordt. <laughs> en of er een handleiding is. <laughs> Hoe wordt er nou over ons gedacht? Je hebt het niet alleen maar over opvliegers en, en vocht, dikke vochtbenen en dat soort. Er is heel veel te lachen. Maar het is ook zo, van je, je, je bent gewoon op deze leeftijd... en je kijkt ook door die bril naar alles wat er om je heen ja. gebeurt. Mm -hmm. ja. He, je hebt nu andere dingen die je bezighouden. Vroeger had je ze van, oh god, krijg ik wel een baan? Kan ik mijn hypotheek wel dat. Ja. En nu heb je zoiets van, gaat het goed met mijn ouders? Uh, had je uh, inderdaad nee. een hele andere... Ja, ja, het geval, ja precies. De ja. ja, problematiek is anders. Ja. En als we het daarover hebben en daar de draak mee steken... Ja, dan ja. Je de afloop altijd, oh het is zo herkenbaar. Herkenbaar, Ja, daar gaat het ja, natuurlijk gaat het om. Dus, dus, ja, dat feestband. je om jezelf kunt lachen ja, het eigenlijk. het is gewoon veel gelachen geworden. Ja, ja, dus dat, ja. de avond staat gerand voor een hoop uh, plezier. Maar, maar um, uh, uh, heb je ook opleidingen daarin gedaan? Kom je origineel uh, uit de ja, theaterwereld? Maar, maar, eigenlijk het hele clubje komt uit de theaterwereld. Ja. Uh, ik zelf heb uh, de, de, de weekendopleiding Kleinkostenacademie gedaan. En allerlei theateropleidingen, uh, muziekopleidingen, uh, zangopleidingen. Ik heb danslessen, taplessen, zanglessen. H mijn god, <laughs> noem maar op. Je bent dus echt <laughs> allround, zeg en, maar. En we zijn in het theaterrestaurant. Waar we natuurlijk allemaal professionele mensen liepen, Ja, mensen Van de Kleinkoers Academie ook een stage. En uh, nou Annemarie, die heeft van alles gaan. Die heeft nog de musical Nijntje door het land gekruist als uh, oma Nijntje. Oh. Uh, Rob Roeleveld heeft altijd Wim Hogenkamp begeleid. begeleid. Ja? Een, uh, een artiest van vroeger, een cabaretier van vroeger, waar hij de Edison mee gewonnen heeft. En uh, Louis David's prijs. Uh, dus we zijn uh, een kliek, we bestaan al een tijdje, maar we hebben daar ook wel heel veel. Uh, nou, echt wel ervaring mee. Ja. Dus, uh, en we hebben natuurlijk nu al vijf theaterprogramma's gemaakt. Ja. ja. En we beginnen altijd in Zandvoort. Dan gaan we het hele land door. Dus we spelen hebben hoe een lang, eigen speellijst. En dan komen we ook weer terug hier. Dus, Oké, okay. dus... en hoe lang duurt zo'n tournee ongeveer? Nou, wij doen met een programma twee seizoenen. Twee seizoenen, twee zo. Want ja dan... Uh, uh, kijk, het seizoen is nu eigenlijk al... Uh, hoe noem je dat? In september gaat het beginnen. Ja. De theater is weer open. De uitmarkt in Amsterdam. Dat is een beetje zo'n zijn van nu gaat het beginnen. Ja. ja. Dus het is ja. altijd 28 augustus zo'n beetje. En dan loopt het tot, tot mei. Nou, wij hebben het programma net af. En gaan het nu een beetje spelen her en der. We gaan naar Alphen, Sassheim, Enkhuizen, Limburg. Noem allemaal maar op. Maar de verkoop van het programma begint eigenlijk ook weer in september. Dan worden de programmeurs van de theaters in Nederland... Uh, ja, uh, ja. Die krijgen ja. dan de brochure en die ja. kunnen dat inkopen. Dus dan, het, ja, hoe ja, noem je dat? Seizoen 1920? 20 Daar praat je al over, hè? Ja. 2020. Spart. 2020, ja. dan, ja, erg, dan moet er dus nog een speellijst volgen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Maar wat klinkt dat in 2020? Te, ja, 2020? Ja, erg, science ja, fiction. ja. ja. Maar je hebt het over de kaartverkoop. Waar kunnen mensen die naar jullie show willen komen kijken op die 21ste en 22ste ja, september? Ja, ja. Waar kunnen ze de kaarten kopen? Nou, het is het, het, het, de kaartverkoop start op 1 september. Ja. En de informatie komt op onze website te staan. Ja, middelbaremeiden.nl. Heb ik ook gekeken. Want, ja. Uh, ja, ik <laughs> ook. En het, het zal wellicht ook via de krocht gaan hoor. Ja. Maar ik denk dat het handig is als ik jullie dat nog even meld. Ja. Tegen die tijd dat jullie het misschien nog even natuurlijk, in de ja, zeker uitzending kunnen zeggen. Maar ja, vanaf 1 september staat het in ieder geval daarop. Ja. hoe de kaartverkoop in zijn werk gaat. Oh, Oké, okay. prima. Ja, nou, prima. Dan zet ik meteen op mijn bucketlist. Ja, ik ja. Zet, ja. Middelbare Meiden. ja, ja dat dat voor meiden. mij ook een bucketlist dingetje. Ja, <laughs> ja, <laughs> nou, even <wij> verheugen ons. <laughs> Hartstikke leuk dat je het ons allemaal even wou vertellen. Nou. Dat je al een tipje van die sluier oplicht. Dat ik te van... gast ben hier. Het is hier ruize gezellig. Mensen moeten nog even komen. Ja zeker. Want er is ja. zo verschrikkelijk veel ja. te doen. Hè? Er wordt ja. uh, makreel gerookt. Uh, ja. Michiel Drommel staat er met zijn strandtent. Die is nagebouwd naar een, een model uit uh, 1920 geloof ik. Zo'n beetje. 1925. Ja. 1925 20, vlucht, moet je er nagaan. Ja. Er staat hier een meneer tegenover me die alles over vissen vertelt. Ja. ja. Met Hengels, Hengels, en uh, strand, Hengels, straks de gaan ook uh, de wapenzangers gaan van alles zingen. De Wurf is hier, er wordt geboet, er wordt van alles gedaan. Dus ik zou zeggen, kom vanmiddag nog even naar zee Strandclub 12. En... Uh, wij stoppen onze uitzending straks om twee uur. Daar zit het er voor Zandvoort Lunch op. Maar ZFM gaat door. Want daarna is natuurlijk de oude vertrouwde zaterdagmiddag uitzending. Van Rob Harms en Albert-Jan Vos. Met allerlei leuke wetenswaardigheden en nieuwtjes. En uh, ja, nou honey wij danken je enorm voor dit gesprek. We wensen je heel veel succes samen met je collega. En alle mensen die meewerken ja, wel. Hè, aan de show. Ik zie wel. Dat het maar een uh, Absoluut, zeker weten. Absoluut. En, uh, één, ding al, we en uh, één ding weet ik al. We zijn nu al van je gaan houden. En dat zingen de doors met ons mee. Wat liefst aan jullie. En dit loopt door. We zitten even niet op te letten. Want collega Charles Duif Die loopt hier ook rond. En die stond even te kletsen gezellig. En voordat je het weet. Zijn we alweer een nummer verder. hè? Dus uh, we waren net aan het luisteren. Naar La Bomba. Van King Africa. En uh, daarvoor had u ongetwijfeld herkend voor onze Kroeze. Onze cabarettière uit Zandvoort. Die met middelbare meiden in september weer een geweldige show komt brengen. Uh, daarvoor haar hebben we gedraaid. Lover met Lee van de Doors. Uh, Beb, ik kijk Beb even aan. Beb, had jij nog iets bijzonders voordat we het nieuws gaan doen? Heb ik nog iets bijzonders? Nee, ik zit hier om me heen te kijken. dan denk ik, Zandvoorters, kom nou toch naar... Aanzee paviljoen 12, want het is hier zo Ja, dat mag je niet zeggen, hè? Beach Club 12, hè? Nee, Aanzee. Ja, Aanzee, Beach Club 12, Strand Club ja, we... 12, Aan zee. Ja, Aanzee, Strand Club 12. Ja, oké, okay. nou ja, zeggen we het goed. we hebben ons even laten informeren, want we willen namelijk wel dat dit paviljoen goed tot zijn recht is. En we hebben een paar dingen, of tenminste ik in ieder geval, misschien kun jij dat rechtzetten. zetten. Ik heb een paar dingen fout gezegd, hè? Ja, nou ja. Over de aanwezigheid ja. van een... Uh, de wil. Van mensen hier. Ja, vertel. Oh, Wat ik dat jij ging zegt, ik het ging vertellen. Ik, ik had verteld dat uh, hier ook de vereniging De Wurf aanwezig is. Maar ja. dat, dat is helemaal nee. niet waar. De Wurf is uh, niet aanwezig. De dame die wij zien zitten in prachtig kleding. kleding. ja. kledingdracht. Ja, heel ja. mooi. Is een Zandvoortse. Maar van de zeevisvereniging, hè? Dit, uh, dit geheel zij... is eigenlijk georganiseerd door de zeevisvereniging. Ja, kijk. En, en zij zijn aanwezig en niet de wurf. En daar was nee. ik helemaal mee in de war. Mijn excuses. Dus ja. ik zou zeggen, uh, kom gezellig hier naartoe. En kom naar de zeevisvereniging kijken. Die allerlei disciplines laten zien. Zoals het uh, netboeten, hè? Ja, het netboeten, het en vissen. Wat zee en uh, strandhengels En... Ja, er wordt verderop ook nog uh, vis gerookt. Ja. En dat is geloof ik uh, na tweeën ook nog te proeven. Dus kijk, dames en heren, kijk, kijk, kijk. Uh, stel uw lunch maar even uit. U luistert naar Ja, kom dat nou maar los, hier ma doen. Kom maar ja. nou gewoon naar beneden, naar st Aanzee Strandclub 12. Hé, hey, deze zomer duurt erg lang hè? Deze zomer duurt... Weet je hoe lang drie zomers duren? Vertel. We gaan luisteren.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 Dan wordt het sleur, verdroog de bloem, verliest zijn kleur. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Gekregen in Parijs, een gouden band van weer een andere reis, een kaartje met, ik heb je lief, wat souvenir. Jij mijn liefste, drie zomers lang, geen uur zonder jou. Het mooiste feest. Kan... Ja, Connie van der Bos, hè? Drie zomers lang, nee. Drie zomers lang. Dat is lang hoor. He? Zeker als het zulke zomers zijn, want Het duurt al lang hoor. Zeg. He, echt, heel erg. Zeg, weet je, we, we zijn door die hitte ook een beetje in de war. En omdat het, het, het journaal natuurlijk even weg is gevallen. Uh -huh. Want normaal gesproken hebben we natuurlijk in de tweede uur beginnen we met cabaret. En dat ja. hebben we gewoon even lekker overgeslagen vandaag. Oh ja, we hebben Hanny even geraadpleegd ja, ja, ja, ja. Was het natuurlijk ook cabaret. Was cabaret, ja. ze heeft wel wat verraden. Maar ja, ja, ja. Het grote lachen moet nog komen, hè? Ja, weet je, ik heb wel wat meegenomen van Wim Kan.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 Min 33 millibar Dat is 17 graden Celsius in de schaduw gedeeld door eerste paasdag. Ja, daar komt die man natuurlijk nooit uit, maar dat geeft niet wat geen mens die dat proefschrift leeft Dat is natuurlijk anders. Ja, alleen zijn vrienden die lezen dat, die drinken zijn sherry op, die zeggen mooi schrift. Dus, oh ja, en zijn moeder, zijn moeder. Zijn moeder draagt het voor op avonden, maar dat is iedereen al de wet, dus er kan niks gebeuren. Nou, goed opletten, dat is leerzaam. Nou, die man die zit op het slot van de werkdag, zal ik maar zeggen. Kwart over vijf, niet? Laten we zeggen, kwart over vijf, als die werkdag afgelopen. Wordt er geklopt. Deur gaat open. Wie komt daar binnen? Ja, als nou niemand weet wie daar binnenkomt, dan... <lacht> je er binnenkomt. dat nou voor Zit ik nou allemaal te vertellen, niet? Ik zeg dan meteen, we letten niet op. Kijk, mij wat het schelen, niet? Ik zeg net, er loopt niemand anders in die tuin, dan flipt ze. maar, het is kwart over vijf en de deur gaat open. Wie kan er dan anders binnenkomen?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 Ja iets bijzonders geweest meneer de directeur Ja en nee Ik zag twee beren de Directeur denkt nou dan is er geen één weg Dus er kan niks gebeuren Maar Flip, ze gaat door We hebben die en die zegt Ik zag twee beren Een broodje is smeren de Directeur denkt dat is eigenaardig aardig niet Kom je één dag niet zelf in de tuin Dan gebeuren er ongeregeldheden, Dat laat ik weet je niet maar dat wil hij natuurlijk niet laten merken tegenover zonde geschikte. Voel je ook wel? Dat is biologisch ook niet verantwoord eigenlijk, voel je dat. Dus hij zegt tegen Flips: heel nonchalant, terwijl hij weer op die eieren gaat zitten, zegt hij, van zo, dat is een wonder. Nou krijgt Flips het begin van de P-in. Kan je het tot zo helemaal volgen? Die zegt: nou, het was een wonder, bovenwonder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 Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Op donderdagavond zijn drie bejaardedames het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Het gaat om een 88-jarige vrouw uit Heemstede, een 92-jarige vrouw uit Bennebroek en een 94-jarige vrouw uit Zandvoort. Tussen half zeven en half negen wist een onbekende man met een smoes de woningen in Heemstede, Zandvoort en Bennebroek binnen te komen. Het verhaal was hetzelfde. De man deed zich voor als loodgieter die de huizen kwam controleren, want de bovenburen hadden lekkage. De bewoonsters lieten de zogenaamde loodgieter binnen, die vervolgens hun huizen inspecteerden. Na enige tijd vertrok de man weer en de vrouwen kwamen er toen achter dat de man de woningen niet had gecontroleerd op waterschade, maar dat hij hen had bestolen. Meerdere sieraden en geld waren buitgemaakt. Het is mogelijk dat er twee mannen aan het werk waren, want de signalementen van wie de dames hebben doorgegeven verschilden enigszins. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers of mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt of kunnen getuigen. Dan belt u het gewone politienummer. Begin augustus ruimt de stichting De Noordzee samen met zoveel mogelijk vrijwilligers weer afval op van de Nederlandse stranden voor het zesde jaar op rij. Deze landelijke schoonmaakactie, de Boskalis Beach Cleanup Tour, is woensdag 1 augustus van start gegaan op de stranden van Katzand en Schiermonnikoog. De tour eindigt op woensdag 15 augustus met een presentatie van de resultaten op het strand van Zandvoort. Goed nieuws voor mensen die het erg warm hebben, want de temperaturen boven de 30 graden en wie daar zin in heeft, uh, in, inmiddels zin heeft in enige nattigheid. Het is de komende dagen nog even doorzetten, maar vanaf volgende week krijgen we lagere temperaturen en kan het gaan regenen. Dat kondigde NH-nieuwsman Weerman Jan Visser aan. De maxima tussen de 21 en 25 graden is het dan aanmerkelijk aangenamer, heeft hij gezegd. En er is een grote kans op regen. Maar dat gaan we straks horen in het actuele weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter. Bij... Aan zee, Strandclub 12 is dat nog niet te zien, want de zon schijnt hier uitbundig en het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot zo'n 26 graden en is de windmatig windkrachtbrief. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Op iets langere termijn gaat er dus wat verkoeling in ons land komen blijft de komende dagen zo goed als droog in Zandvoort. Het wordt 24 tot 27 graden. En de temperatuur blijft dus rond de 17, 18 graden s'nachts. De wind draait geleidelijk naar het westen en is matig windkracht 3. Maar vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe. En wordt het overdag kouder. En hier lees ik zelfs dat de verwachting 21 graden kan zijn. Tot zover het nieuws en het weer van half 2. In het licht. The clouds have gone away. Start a. I've waited far too long Set your mind free, it's a year of summer. Keep your heart strong, cause the summer's here. Set your mind free, it's a year deeper we fall, the more we lose control. Set your mind free, it's in you De Summer, Niels Geuzebroek. En deze draaien we omdat hij vandaag jarig is. The clouds gone. Hartelijk en dan gaan we eens even Niels. kijken, want hij is in 1979 geboren op 4 augustus in Amsterdam. Niels Geuzebroek. En hij is natuurlijk een Nederlandse zanger en componist. Wist je trouwens dat hij uh, op school heeft gezeten in Heemsteden en Haarlem? Beb, wist je dat? Nee, dat ja. is het niet. Daar heeft hij de HAO doorlopen. En in 1996 richtte de Geusebroek samen met Frans van Essen de band Silkstone op. En in 2003 kwam hij met de band onder contract bij BMG. En vanaf dat moment trad hij veelvuldig met Slickstone op. Waaronder uh, op Lowlands, Pinkpop, MTV, TMF, 3FM, Radio. Nou noem ze allemaal maar op. En ze hebben zelfs naar New York getoerd en Sint-Petersburg. Ze hebben twee albums uitgebracht en twee noteringen in de top 40 weten te behalen. En in 2009 werd deze band opgeheven. En van daaruit is hij single gegaan. We gaan even door naar de volgende artiest in het licht en um, dat wordt een hele leuke speciaal opgedragen voor iemand die in Duitsland naar ja, ons luistert. we hebben een luisteraar in Friedrichsthal. Waltraut Schreiner, Herzliche Gruus. Ik vind het zo dapper van haar dat ze naar ons Nederlands gebabbel luistert. En ja. ik kan het niet allemaal in mooi Duits doen, maar speciaal voor dich Waltraut. Een volgende jarige, Florian Silbereisen. The springtime brings out If Ja, dit waren achter elkaar twee artiesten in het licht, omdat ze allebei jarig zijn vandaag. U heeft net geluisterd naar de prachtige stem van Kina Grannis En uh, Kina Kazuya Grannis is geboren op 4 augustus 1985. Ze is een Amerikaanse zanger, songwriter, gitarist en ook nog eens een keer een YouTuber. Ze was de winnaar van de in 2008 de Doritos Crash van de Super Bowl Contest. En als gevolg daarvan, omdat ze gewonnen had, haalde ze een opnamecontract met een verslagen Interscope binnen. En had haar videoclip gespeeld tijdens de commercials van Super Bowl. Ze won de Best Webborn Artiest op 2011 Music Awards. Van haar draaiden wij zojuist het nummer Mr. San. Zan, ja, dat zeg ik het goed. En voor haar draaiden we het nummer van Florian Silbereisen. Want ook hij is jarig vandaag geboren in... Uh... Maar hoe heet het? Tiefenbach. Ik, vergeet ik toch mijn leesbril op te zetten. Ach, bril in het haar. Tiefenbach. Tiefen <laughs> U weet wel. Dat komt er regelmatig. 4 augustus 1981 is hij daar geboren. En hij is een Duits televisiepresentator en zanger. Die bekend is geworden met schlagermuziek. En Hij begon al op jonge leeftijd in de muziek en presenteert sinds zijn 22 e shows op de Duitse televisie. En in 2015 maakt hij samen met Christophe de Bolle en Jan Smit deel uit van het trio Club 3. Nou, de en dat met nummer van. Dat is Jan Smit, joh. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ik heb het gezien, ja, zeker. zeker. En het nummer van deze Florian hebben we mede opgedragen aan wie ook alweer? Aan Waltraud Schreiner, onze luisteraar in Friedrichstal, Duitsland, Saarland. Kijk, ik bedoel <laughs> maar. Hè? Dat is ver weg. Leuk hè? We gaan weer eens even een uh, lekker nummer opzetten. Ik, uh, waar zullen we naar nou gaan luisteren? Naar de OJ's, altijd lekker hè? Ja. Conti, oh. for the love of money. My, we my, my to Ja, ja. En daar hebben we geluisterd naar de OJ's. Voor de Love of Money. En uh, doordat wij het nummer van uh, Florian Sielbereisen net hebben gedraaid... kwamen wij aan de weet dat er hier hele grote fans zitten... van de vrouw van Florian Sielbereisen. Want wie is nou zijn vrouw? Niemand minder dan de fameuze zangeres Helene Fischer. Ja, wel. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk wat mee doen. Dus uh, voor alle grote fans van Helene Fischer. Ik zie er hier al eentje zitten. Hij zit aan de telefoon. Meneer ja. Charles. Meneer Charles Duif. Duif. Hij hoort ons niet. <laughs> maar ook en voor, voor de meneer van de, de Zeevisvereniging. Ja, en eigenlijk en, ook en, wel voor alle Duitse gasten die wij ook in ons ons dorp op het moment ook hebben Ook natuurlijk. Ja. Vooral die meneer van de visvereniging. Komt nu. Die ons nog even kwam wijzen op dit prachtige paar, Florian en Helene. Ja, you let me shine. We flew just like two birds up to the stars. As we left it all behind. We were lost inside the glide It wasn't what I planned on from the start I was scared of the fall So afraid to give my all But you came over me like thunder You showed me what I had Ja, luisteraars. En u weet het, als u dit uh, nummer hoort, de uh, Fun We Had, dan is ons programma afgelopen. Het is gedaan voor deze dag met Zandvoort Lunsbep. Het zit erop. Het zit erop. Wij gaan het uh, stokje overdragen aan uh, collega Rob Harms en Albert-Jan Vos, die Zandvoort op zaterdag gaan doen. Of ZFM op zaterdag, want ik zeg alles verkeerd. Zandvoort op zaterdag zeg ik het toch goed, zie je wel. En uh, wij bedanken u natuurlijk voor het luisteren naar ons programma, ondanks dat er wat dingen fout gingen. En dat, dat, dat u ons flink heeft world. horen roddelen. Heel life life. <laughs> De twee valse middelbare verbijden. <laughs>